10 uur. Het nos journaal. Jan van der Putten. telefoonmaatschappij Vodafone kampt met een grote storing. In Rotterdam-Rijnmond, Kennemerland en delen van Den Haag hebben veel mensen problemen met bellen en mobiel internetten. De storing is ontstaan door een brand naast een centrale van Vodafone op een industrieterrein in Rotterdam. In die centrale staat netwerkapparatuur, zegt Vodafone. 700 masten, voor zover we nu kunnen zien, die zijn daar aan die centrale verbonden. Op dit moment kunnen die geen service verlenen voor de klanten. Dus mensen die in dat gebied zitten, rondom Rotterdam, Rotterdam-Rijnmond, delen van Den Haag, binnen mijn land. Mensen in dat gebied die, uh, kunnen niet bellen of gebeld worden. Door de brand ontstond vannacht door nog onbekende oorzaak... Er was op dat moment niemand in het gebouw aanwezig... en er hebben zich wel kleine explosies voorgedaan. Door een tekort aan bluswater heeft de brandweer van Rotterdam... extra materieel ingezend. Daarmee wordt water uit de schie gepompt. Bloedbanks Sanquin zegt dat er geen homoseksuelen worden geweigerd... maar mannen die seks hebben met mannen... Volgens de organisatie gaat het daarbij om het gedrag van mensen... en niet om hun geaardheid. Sanquin reageert daarmee op een voorstel van de Tweede Kamer... om homoseksuelen toe te laten bij de bloedbank. Vooralsnog is de organisatie dat niet van plan. Ik begrijp ook wel de Kamerleden die met dit onderwerp bezig zijn. Die doen dat vooral uit het oogpunt van homo-emancipatie. Maar dat is niet waar Sanquin Bloedvoorziening is. Sanquin Bloedvoorziening is er voor een veilige bloedvoorziening in Nederland. En daarom kijken we naar risicogedrag, en daar is uh, mannenseks er één van. Volgens Sanquin is het risico op hiv overdracht ongeveer 100 keer zo groot bij mannen met, als bij mannen met heteroseksuele seks. De Kamer wijst erop dat homo's in landen als Zweden, Spanje, Italië en Portugal wel bloed mogen geven, en dat dat niet heeft geleid tot een verhoogd risico voor de veiligheid van het bloed. Het treinverkeer heeft steeds meer last van mensen die langs het spoor wandelen. Volgens ProRail is het aantal spoorlopers, vorig jaar gestegen met ruim 8 Langs het spoor lopen of spelen is verboden en levensgevaarlijk. Sinds 2010 kwamen drie mensen om het leven die door een trein werden gegrepen. De boete die opsporingsambtenaren van ProRail kunnen uitdelen is dit jaar verhoogd van 100 naar 120 euro. Spoorlopen levert ook vertraging op doordat machinisten langzamer rijden als ze iemand langs de rails zien lopen, zegt een woordvoerder van ProRail. Op het moment dat een machinist iemand langs het spoor ziet lopen dan, dan gaat hij terug in, in snelheid, moet dat melden bij onze verkeersleiding en alle treinen die er achteraan komen die krijgen ook een, een aanwijzing van ons om voorzichtig te gaan rijden. En dat betekent dat ze teruggaan van nou ja, misschien wel 140 km per uur naar maximaal 40 km per uur en dan loopt de vertraging op het spoor heel snel op. En dat gaat gemiddeld om drie uur per dag vertraging. Omdat er ervaring leert dat het aantal spoorlopers in de lente toeneemt, is ProRail een campagne begonnen. Die wijst op de gevaren. En dat het weer nog bewolkt en kans op een bui. In het zuiden ook wat zon. Het wordt zes graden in het noorden tot twaalf in het zuiden. Ah, We hebben verkeersinformatie: nog twee korte files op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht. Drie kilometer.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 Oxfam Novip ambassadeurs van het zelf doen. The Passion, het unieke, indrukwekkende muziekspectakel over de laatste uren van het leven van Jezus. Het ooit is, het er is, om te zijn. Live vanuit Rotterdam met Danny de Munk, Birgit Lewis, Frans Bauer en Charlie Luske. Morgenavond, half negen, Nederland 1. Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De aanpak van kindermishandeling door de overheid schiet tekort. De Rotterdamse probleemwijk Bloemhof wordt wel het afvalputje genoemd van de stad. Ja, hier was nog net politie. Ah, ja, vanmiddag dan. Nog een uur of drie. Hadden ze een woning, hebben ze dichtgemaakt nu. Daar zaten illegalen in. En de ochtendhumeur van Koos Postomaat is 5 over 10. Het vervolg is dit van Cairo, Goedemorgen Nederland. GELUIDEN. Gemiddeld zit er in iedere schoolklas één slachtoffer van ernstige kindermishandeling. En de aanpak van het probleem door de autoriteiten is niet adequaat, zegt de kinderombudsman Mark Dullaert. Vandaag één jaar in functie. Goedemorgen. Goedemorgen. Taart en. Uh... Cadeautjes vanochtend? Ja, een taart met één kaarsje erop, hè? Goed. En één keer uitgeblazen ook? <laughs> ja, dat was een hele klus, maar <laughs> ja. het is gelukt. Goed, even naar de ernst van het probleem. U zegt de aanpak van het probleem... namelijk in iedere klas zit één slachtoffer van ernstige kindermishandeling. Hij uh, kwam eerder deze week naar buiten. Dat is op zichzelf wel ernstig genoeg, maar nog ernstiger wordt... dat als de aanpak van het probleem niet adequaat is. Wat is er niet adequaat? Uh, wat niet adequaat is, het ligt aan twee kanten. Allereerst uh, de preventie... Een vierde van de Nederlandse gemeente neemt maar de preventierichtlijnen over van de overheid. Dat betekent gewoon dat driekwart dat niet doet. En aan de andere kant de capaciteit Dus kinderen waarvan vastgesteld is dat ze mishandeld zijn. Ja, die moeten minimaal naar een dokter kunnen of die moeten minimaal naar een psychiater kunnen. Dat is een advies van de gezondheidsraad. Ja, en er zijn zoveel kinderen op wachtlijsten. De behandelcapaciteit is gewoon niet... Voldoende. Er zijn twee centra, één in Leeuwarden en één in Haarlem. Er kunnen gemiddeld 100 kinderen per jaar behandeld worden. Maar ja, goed, als je over deze aantallen spreekt, 118.000 gemelde gevallen, hè, en dat zijn nog maar de gemelde gevallen, ja, dan begrijpt u. Dat we met een groot probleem te, te kampen hebben. En om wat voor soort mishandeling gaat het hier dan? Het gaat enerzijds om fysieke mishandeling. Het gaat om, zoals dat heet, affectieve verwaarlozing en pedagogische verwaarlozing. Maar goed, dit gaat echt ver. Dus het is niet iets weekhartigs. Dus het is niet maar uh, uh, goh, een kind krijgt een draai om de oren. Maar het gaat echt om zware fysieke mishandeling en zware geestelijke mishandeling. Waardoor kinderen echt ja, volledig in de knel in de knoop zitten en waardoor medische hulp. Uh, zeer gewenst is. Ja. 118.000 gemelde gevallen. Ja. Dat is een uh, schrikbarend aantal. Uh, en als je al die kinderen wilt onderbrengen... in uh, inrichtingen of in hulpverlenende instantie, instanties... dan uh, gaat het dus om ongelooflijk veel plekken. Hoeveel komen we er tekort in dit land? Ik denk met twee uh, centra in Leeuwarden en Haarlem... dat is gewoon niet uh, voldoende. Ik denk dat je minimaal twaalf van deze centra... regionaal gespreid zou moeten... Haven. Ja, en wat ik gewoon niet snap, hè, als 118.000 kinderen morgen in Nederland bijvoorbeeld eh, onverhoopt nekkramp zouden hebben, nou, dan waren de voorkanten van de kranten eh, te klein. Maar nu gaat het over 118.000 mishandelde kinderen. Even om dat te vergelijken. Als er in Nederland een griepepidemie is, dan zijn dat 15 op de... 10.000 Nederlanders die griep hebben. Ja. In dit geval gaat het om 34 op de 1000 kinderen. Hè, om ja, maar niet ziet ja. die omvang. Eh, ja, te maar zeggen. Misschien is het sentiment wel. Ja, we noemen tegenwoordig alles, alles kindermishandeling. Ja, nou goed, dat is natuurlijk de uh, easy way out. Hè. Dat is de, de, het makkelijke argument. Uh, afgelopen november heb ik samen met 20 organisaties. Uh, stukken aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook een brandbrief mijnerzijds, maar daar zitten ook... Ja, daar zit de politie bij, daar zitten kennisinstituten bij... daar zitten uh, uh, NGO's bij. Dus het is al heel lang bekend dat dit uh, gaande is. Er is nu weliswaar een taskforce kindermishandeling ingesteld... onder leiding van burgemeester Van der Laan. Ja. Alleen ja, ik moet de plannen nog zien. Uh, ik ben nu uh, drie, vier maanden aan het wachten. En wij zien alleen maar helaas uh, dat het aantal stijgt het aantal uh, gemelde gevallen. Ja, maar die taskforce kindermishandeling is nu bezig, zegt u net zelf. Uh, de, de, de, hoe, hoe lang kan het duren voordat er maatregelen komen uit die taskforce wat u betreft? En wat zou er dan in moeten staan? Ik vind gewoon dat er binnen een maand echt een plan moet liggen. En in de eerste plaats zal er gewerkt moeten worden aan de opvang van kinderen, uh, waarvan ge, uh, gemeld is... en waarvan vastgesteld is dat ze uh, zwaar mishandeld zijn. Dat vind ik de eerste zorg, dus voor die kinderen te zorgen. Ja, en op de tweede plaats, wat betreft preventie... in het laatste plan van de overheid lees ik 18 keer het woord stimuleren. Ja, dat kan natuurlijk niet. Ik vind gewoon dat gemeenten moeten duidelijke kwaliteitscriteria krijgen... duidelijke resulta resultaatsdoelstellingen... en dat moet gemonitord worden. En dan ben je als overheid ook verplicht. Hè. Je hebt een zorgplicht. En dat kun je niet zomaar als een krant over de heg gooien... Van gemeenten. Gaat u het maar doen. Daar moet echt heel duidelijk op gestuurd worden. En dus, nu is het gewoon vrijblijvendheid. Dus u geeft Eberhard van der Laan en zijn uh, taskforce... nog een maand om met de voorstellen te komen? Ik vind dat er over een maand iets moet liggen. En uh, dat is niet aan mij om een termijn te stellen. Maar het is wel aan mij om de rode vlag op te steken, dat het met een groot aantal kinderen slecht gaat. Ja. En dat, dat er iets moet gebeuren. Ja, waarom doet u dat werk zelf eigenlijk niet? U bent toch de kinderombudsman? Ja, nou goed, ik ben geen orthopedagoog en ik kan natuurlijk niet... Maar dat is van de uh, Laan uh, ook niet. 20, nee, maar goed, dat is wel degene die nu door de overheid is aangewezen... om een organisatie op te zetten of om een aantal uh, mensen te betrekken... die uh, ja, actie kunnen ondernemen. Ja, maar nou hebben we een minister van gezin gehad. We hebben centra voor jeugd en gezin en wij zijn verder achter de voordeur gaan kijken. Uh, we hebben van alles en nog wat gedaan de afgelopen jaren. En als u dan zegt dat uh, ondanks al die inspanningen het aantal gevallen van mishandeling toeneemt, wat moet je dan verder nog doen? Ik denk dat een van de problemen... Uh het heeft te maken met het woord uh, visie en het andere woord heet regie. Visie houdt in. Hè, zoals nu ook uh, gemeenten dus een soort van voorlichtingspakket krijgen van de overheid. Ja. Dat helpt niet. Je moet een duidelijk kader stellen met duidelijke doelstellingen. En daarbinnen mogen ze vrij inkleuren. Dat, is, dat heeft met visie te maken. Twee, regie. Uh, of dat heeft met regie te maken. En uh, wat ik uh, met regie ook bedoel... Er zijn ontzettend veel instanties die nu over elkaar heen buitelen. Ja. Goed bedoeld over elkaar heen buitelen. Ja. En er zal gewoon regie in de hele keten moeten komen. En dat, nogmaals, dat bewijst ook in Leeuwarden, dat bewijst ook in Haarlem dat het werkt. Ja. Wat ook een bewijs is, dat je in sommige steden zie je... dat uh, een verlichte politiecommissaris en een verlichte directeur jeugdzorg... die hebben samen een, een convenant gesloten. En dat werkt uitstekend. Hè? Dus men meldt elkaar wat er aan de hand is, dus de goede men pakt het over... De best practices, de goede voorbeelden zijn er. Alleen, ik vind dat het nu moet stoppen. Dat ja. eh, Nog een bijkomend probleem over regie gesproken. Is straks ja. heb je de stelselherziening. He, dus gemeenten worden ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Nou, een groot aantal gemeenten zijn daar niet op ingericht. En ik vrees dat je ze straks eh, een soort eh, loterij krijgt als kind. Van, goh, was ik maar in Den Bosch opgegroeid, Want daar hebben ze het wel goed aangepakt. En dat is een voorbeeld, noem ik Den Bosch. In plaats van op schin op geul. He, dat is ook een voorbeeld. Want daar is het niet goed ingericht. En dat mag natuurlijk niet. Slotvraag. Uh, u bent nu een jaar in functie. Als over een uh, jaar nu blijkt dat het aantal niet is afgenomen... wat zijn dan uw mogelijkheden om iets te gaan doen? Nou, kijk, uh, blijvend... Uh, de overheid nu heeft nu een aantal toezeggingen gedaan. Dat ga ja. ik nu monitoren. En dat zal ik blijvend onder de aandacht brengen van parlement en uh, kamer. Ja, en uh, desnoods moeten melden in Genève. Ik hoop niet dat het zover komt. Ik vind dat wij als Nederlanders voor onze eigen kinderen goed moeten uh, zorgen... Ja. En dat dat ja, onze eerste plicht is. Maar als dat niet gebeurt, als er te weinig gebeurt... gaat u naar Genève En uh, waar precies naar Genève? Nou ja, dan moet ik dit soort dingen... en dat is niet een soort klikspaan spaan, maar dan moet je, uh, als er op grote schaal... kinderrechten worden uh, geschonden... dan dien je dat als kinderombudsman uh, te melden uh, bij de UN. Dat, dat is niet anders. Dat is niet uh, mijn initiatief. Nee. Maar dat is wel iets wat veilig is uh, vastgelegd. Dat is uw stok achter de deur. Nou, ja. We gaan eens kijken wat het oplevert het komende jaar. We zullen nog vaker contact hebben, denk ik. Dank u. dank u wel, uit. Kinderombudsman. Nogmaals van harte gefeliciteerd met uw eenjarige verjaardag als kundige En ik dank u zeer voor uw tijd. Dank, vriendelijk. Er is ook veel stille armoede. Versleten kleding en toch kun je netjes naast elkaar rechtop lopen. Armoede, onveiligheid, drugs. Dan zie je jongens hier van een jaar of twintig die rijden in die grote auto's. Hoe komen ze er dan? Wat ben je dan? Een oplichter. In de Rotterdamse probleemwijk Bloemhof komt alles samen. Polen, Bulgaren, noem maar op, Roemenen. Deze week in Cairo, goedemorgen Nederland, Lente in Bloemhof. Alle, alle nieuwe begin is moeilijk. Het klinkt misschien grof, maar sommige plekken in Bloemhof zijn het afvalputje van de stad. Hoe dat zit, dat hoort u in deel 3 van Lente in Bloemhof. Ze hebben het vertrouwen in de overheid verloren. Ze hebben het vertrouwen in de politiek verloren. Ze hebben het vertrouwen in de banken verloren. Mag ik nog even doorgaan. Oh, zo zijn er nog wat. Piet Hoordijk proeft groeiende onvrede in zijn wijk Bloemhof. Hij ziet dat het buurthuis dichtgaat terwijl de armoede toeneemt. Er is ook veel stille armoede. Ik noem het dan net armoede. Versleten kleding en toch keurig netjes naast elkaar rechtop lopen. Piet Hoordijk is de voorzitter van de bewonersorganisatie in de wijk Bloemhof waar armoede, criminaliteit en werkloosheid samenkomen. Als je niet veel hebt en er maar 25 euro per maand af heb je nog minder als minder? Veel woningen in de wijk worden bovendien illegaal verhuurd. Daliastraat. Op de hoek een belwinkel en dan een hele lange straat. Met dichtgetimmerde woningen zie ik daar. Dit is, dit is een van die vluchtstraten waar ook veel belgaar. Vluchtstraten? Wij noemen dat dan vluchtstraten. Waar mensen dan naartoe kunnen. Als het ergens dus, anders je, je niet met recht een woning verhuurd voor ruim 600 euro. 800 euro. Terwijl als je de woning minder loopt, dan moet je langs de kanten, want dan zak je het midden door de vloer heen. Maar niemand durft te reageren, want in de meeste gevallen... de mensen die hier komen wonen, zijn probleemgevallen, maatschappelijk probleemgevallen. Die zijn uit woningen gezet. Die kunnen bij een woningstichting nooit meer terecht. Nou, daar weten deze, deze verhuurders goed gebruik van te maken. Dus die, die laten ze maar betalen. Betalen, betalen. Laten we iets verder lopen. Hallo. Hallo. Mag je wat vragen? Nee, maar um, <laughs> ik ga nu goed liggen ja, dan. Wacht. Ik versta je in Nederlands prima. Twee mannen... Met een biertje in de hand, ja, in de zon. Ja, ja, U woont hier? Ja, ik ja, denk drie, vier meter. Drie bij vier? Ja. Hier is een kamer. Twee kamers. Twee kamers op de eerste verdieping. En daar staat de, de stereo hart, zodat het buiten goed te, te beluisteren is. Dus in dit huis zijn beneden twee kamers... Ja. En hier twee kamers. Ja. Ja, en die worden alle vier apart verhuurd. Ja. Ja. Een goudvis, een magnetron, <laughs> een koelkast, een televisie. En dan ja, wordt u? Oh, maar ik mag niet, ja, Jusie City mag niet. Nee, ja, dat is nee, dus ja, subsidie. Ja. Dat maar krijg je niet. Nee, dat krijg je niet. Dus een kamerhuur. Ja, dan is het niet ja niet. dat is mijn probleem. Maar. Jullie leven allebei van uitkering? Ja, ik ook. Ja. Maar 8, 8, komt het huurcontract op tafel. Kijk Hier, maar hier staat een uh, Nederlandse geel, hoor. Ja, ja. Maar jij zei dat het een Turk was. Ja, ja is een Turk. Ja, een Turk, ja, Turk. Maar, uh, Turk die heet uh, nee, dus van de heerde van de wulp. Dat een tussenpersoon. Ja. Dat is een tussenpersoon voor de wulp. Dat doen de eigenaren niet zelf meer. Ja, is, Turk. Ja, is Turk. En dan betaal je 405 euro prijs voor dit ja, kamertje. Het Plus dat je 405 euro... is zogenaamd borg, maar dat is voor de bureau wat ertussen zit. Nou, wat maakt u hiervan, van dit verhaal? Nou, Dit is misbruik. Ja, hier was nog net politie. Ah, vanmiddag dan, hè? om een uur of drie. Hadden ze een uh, woning, hebben ze dichtgemaakt nu. Daar, daar zaten illegalen in. Uh, poeh, geen idee. Het waren wel in ieder geval donkere mensen. Net als ik. <laughs> en al die huizen, dat zijn allemaal huurhuizen van een woningbouw. Wat doen die mensen? Die komen hier een... alleen inschrijven. Ze halen hun post op en ze gaan weg. Ze wonen hier niet eens. Waarom doen ze dat dan? Waarom Ja, dubbele uitkering natuurlijk. Ze hebben vrouwen en kinderen ergens anders. Ze hebben hier een woning aangevraagd. Wat doen ze alleen in ophalen? En hup, ze gaan weg. Ik heb hier een benedenhuis was hier. Huiskamer en één slaapkamer. Er zat er zeven man in. Zeven man, vrouwen en eh, per kinder. Ja, ja ze betalen toch duur, zeggen ze, bij de woningstichting. Mm -hmm. Ja, mijn een partij. Ze heel de broeding bedoeld. was onderverhuurd door de huurder die het huurde van de woningstichting. Juist. Ja. Hadden... Dat gebeurt veel hier in Bloemhof? Ja. Ja, joh, de huizen hier die worden door iemand uh, bij de woningbouw. Ja, we hebben een woning nodig, dat krijgen ze aangewezen. Ze gaan erin, ze maken het een beetje netjes en dan gaan ze het weer ondervuren. En aan wie? Aan de mensen vanuit meestal de Oostblok zijn dat. Bulgaren? Ook, Polen, Bulgaren, noem maar op, Roemenen. Ze hebben allemaal in de auto. Yo, een auto. Hier ook, geen enkele is auto kwijt. Allemaal Polen, Joegoslaaf, alles. Deze mensen, die, uh, de eerste luxe die ze willen hebben, is een autootje. Dat er geen kachel staat, maakt schijnbaar niet meer uit. Dan moet een auto voor de deur staan. Dus op een gegeven moment krijg je ook dat ze, als ze met z'n vijf vijven wonen, dat ze vijf autootjes hebben voor de deur. Een enorm parkeerprobleem. Daarnaast, als er zoveel mensen in de woning wonen, dan krijg je ook dat de druk op je vaalensbakken enorm gaat worden. Dan is het resultaat dat op Rotterdam een zootje wordt. Hier, op dit stuk is bloem op midden. Daar hebben we de, de particuliere huisbasis zitten. Hoek Daliastraat, Tweede Pionstraat. Hier hebben we een hele tijd gehad dat de, die kleine verhuurders, de particuliere verhuurders... vijf, zes <coughs> en acht mensen tegelijk in zijn woning drukten. Uh, dat waren heel Bulgaren. Er zijn de hoofdwoningen die zijn verkocht, die zijn gekocht door de gemeente. En nu zijn het ook koopwoningen geworden. Die kom je dadelijk ook tegen van die borden. Maar de Bulgaren zitten nog steeds in woningen waar ze met z'n en met z'n achten zitten. Want dat is niet anders mogelijk, want ze kunnen het niet anders betalen, want ze mogen niet werken. Hè? En ze krijgen geen vergunningen, ze mogen nergens terecht. Maar het resultaat is wel zo dat nog meer Bulgaren de wijk eens werven, want die willen toch een woning hebben. Nou, die zijn nou ergens anders weer onder, ondergedoken. Dus we zijn nu op het zoeken waar bevindt zich dat. En dan weet je waar dan weer het afvalputje van de stad is. Precies, daar komt het eigenlijk op neer. Daar komt het eigenlijk op neer. Het erover... putje blijft dat toch altijd. Nou, dat kan wel, maar ik vind het onmenselijk. Als je, zo, als je ze binnenlaat, ik heb wel zeggen van ja, ze komen niet. Donderdag vorig jaar geroepen, ze, ze gaan weer terug. Hoe? Waar naartoe? Ze zijn hier met de familie, met de opa, oma zelfs. Waar moeten ze naartoe? Naar niks. En dan kent de regering maar even roepen van ze zijn er niet, ze, ze, ze, ze bestaan niet. Maar ze wonen hier om de hoek. Bijdrage was dat van Harm van Attenveld. En morgen gaat hij een eindje om die hoek en maken we kennis met een Bulgaarse, met het Het Bulgaarse Bloemhof. Nederland, mensen heel aardig mensen. Ja, dat is morgen. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom op. Goedemorgen Nederland, @caro.nl. Straks Hans Dorenstein over twee verliefde slechtvalken die de provincie Utrecht dwars zitten. Maar eerst de ochtendhumeur van Koos Postema. Omroep Max wordt bedreigd door bezuinigend Den Haag. Wordt lid van Max, zegt dan ook Jan Slachten, de baas van Max. Hij is de godganse dag op radio en televisie wervend als een superkruidenier. Andere omroepen staan niet aan mijn zijde, vindt Jan. Dus gaat het hem nu om zijn Max en al die voortkabbelende programma's. Hij doet mij aan vroeger denken. Ik heb nu eenmaal veel vroeger in mijn hoofd. Neem het ledenwerven door de jaren heen door de omroepen, de koffiekannen die je kon krijgen, de wekkerradio's en vooral smeekbeden om een programmablad te nemen. En dat moesten wij, luisteraars en kijkers, dan doen vanuit onze levensovertuiging. Wat zeg ik? Levensbeschouwing. Zo eiste Verzuild Den Haag van Verzuild Hilversum. Nooit is er zo ordinair naar onze levensbeschouwing gehengeld als vroeger. En nog vroeger was het nog duidelijker. Bij mij thuis waren ze ver voor 1940 al lid van de VARA. Als geschenk kregen ze toen een metselaarsgereedschap, een troffel, met VARA erop. Een symbool immers metselen aan een nieuwe rechtvaardige samenleving. Of die nou geslaagd is, dat laat ik aan u over. Bij verkiezingen ging de Vara van toen, lang geleden, nog verder. Wat denkt u van deze tekst? Laat mij maar gaan, ik weet hoe ik moet stemmen. Ik denk bij alles wat ik hoor en lees. Arbeid is de bron van alle welvaart. Dus hou ik mij bij schermerhorn en Drees. Alsjeblieft, deze tekst werd eens gezongen in Vara's en tijd... door de immens populaire Max van Praag. Dat is nu allemaal voorbij, voorbij en voorgoed voorbij. Gelukkig. Ik zou het ook kunnen zingen, maar ik vrees dat u dan denkt dat uw radiostuk is. Jan, geheugentrainer Slachter, is niet ideologisch bezig. Wordt lid, zegt hij, van Max vanwege onze fijne programma's. Het kost maar 5,72 euro en u krijgt ook nog een cadeautje. Niks levensovertuiging of levensbeschouwing bij Jan. Jan kent maar één ideologie. Zelf op de televisie.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 In de zinnen, als ze lacht, een maar niet eens een goede baas. Als ze screamt van een façade en ze hoopt je even vast, dan lekk je alles goed, dan lekk je alles mooi, de wereld. Dan lek alles goed. Dan alles goed. Dan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 Daniel Lohuus, de wereld in de zunne. Het is vijf voor half elf, dames en heren. U luistert nog steeds naar de Caro op Radio 1. Het nieuwe provinciehuis van Utrecht moet het de eerste maand zonder nieuw logo doen. Een slecht valk die er al zeven jaar in de buurt zit, heeft namelijk eindelijk een vrouwtje gevonden. En die twee hebben precies onder het dak van het provinciehuis een nest gebouwd om te broeden. Hans Dorrestein, goedemorgen. goedemorgen. Goeiemorgen. cabaretier, schrijver en vogelkenner. Nou, de natuur wint het deze keer van de mens, moet je zeggen. Uh, ook, oh, ja, omdat het, uh, omdat het gelukt is om dat logo, logo tegen te houden. Ja, ja. ja. ja Wa waar, nou, waarom, waarom kunnen ze geen logo ophangen als die twee uh, vo vogels daar zitten? Nou, kijk, als, als vogels echt heel, uh, heel zeldzaam zijn in Nederland... en als, als bloedvogel verdedigd moeten worden, dan ja. zijn er nog wel wat wetten. En die kunnen dat inderdaad verhinderen. Je kan niet zomaar dan uh, het, het bloed verstoren. En zeker niet bij deze slechtvalk. valk. Die al zeven jaar naar een, een vrouwtje zoekt. Ja, het lijkt het leven van een cabaretier wel. Ja, nee, precies. Het lijkt erg op mijn leven. Ik heb ook, ik heb ook zeven jaar op een flat gezeten zitten wachten. Op een vrouwtje. Het is niet gelukt. Maar het, ik vind, ik, ik, ik, uh, het is nam, namelijk heel uh, beroerd met, met die slechtvalk gesteld. Er zijn nog maar een paar paren over, maar bloedparen. Wat is het precies voor een vogel? Een valk, kan ik me iets bij voorstellen, maar een slecht valk? Ja, nou, het is een, kijk, er zijn verschillende soorten valken. En dit is een wat uit de kluiten gewassen valk. En hij is wat groter dan dat valkje dat je wel vaak langs de snelweg ziet staan bidden. En hij is ook beroemd omdat hij veel harder kan vliegen dan alle andere vogels. Ik geloof dat hij meer dan 100 kilometer per uur kan halen. Juist. En, en, het, het, en het, het is, is een, een vrij zel, zeldzame vogel in Nederland dus. En oh ja. dus... Dus van het grootste belang dat hij een vrouwtje heeft gevonden. Ja, dat is helemaal. Dat is er waren in 1999 nog maar uh, zes bloedparen of zo. En inmiddels is, er zit er wat slot in. Er zijn er geloof ik meer dan, meer dan tien... Maar ja, dat is natuurlijk uh, buitengewoon weinig. Ja. Dus is, ik ben heel blij dat ze, dat, inderdaad, uh, dat ze daar rekening mee houden. Dus het is echt voor zo'n vogel heel moeilijk om een partner te vinden. Er is hier geen sprake van een onhandige Casanova, zal ik maar zeggen. Nee, nee. Maar ja, moet je, je horen. Als, als er maar een paar van die vogels in Nederland zijn, dan is het een helemaal godswonder als we een vrouwtje tegen het la, uh, lijf lopen. Juist. Goed. Um, het nieuwe logo, zei ik zeg net, moet, moet uh, een maand later worden opgehangen. Maar is, zijn er dan uh, binnen een maand al nieuwe vogels? Ja, dat snap ik ook niet. Dan, dan zijn ze toch nog niet uitgevlogen. Dacht ik ook niet. Dus, dat, ah, kan, dus dat, dat hele logo, daar komt voorlopig helemaal niks van terecht? Nee, dat zal wel langer duren. Moet er langer duren. Nou is toch een logo, dus dat Kijk, maakt niet zo heel lang. Dan kunnen ze net zo goed dwars eroverheen gaan uh, dat ding neerzetten als het maar een maand is. Want dat, dat is uh, veel te kort. Ik kan me trouwens ook nog voorstellen, als je daar met een hoogwerker in de buurt komt... en je wilt met een, uh, met, met, met een schroevendraaier en een boor zo'n logo in de muur gaan schroeven... Uh, dat die vogels je gaan aanvallen, of niet? Maar ja, nou, nou moet je wel heel erg wankel staan, wil, wil dat enige effect hebben, hoor. Juist. Ik heb nog nooit gehoord van een, een mens die overleden is na de aanval van een slechtvalk. <lacht> nee. Goed, in ieder geval is het romantische beeld van Hans Dorrenstein. van een slechtvalk die eindelijk na zeven jaar een vrouwtje vindt... Uh, hersteld, niet? Ja. <lacht> en de, gemeente, en de, de provincie Utrecht zal het voorlopig zonder logo moeten doen. Ik dank u zeer. Heel dank, hoor. Tot snel. Hans Dorrenstein ja. was dat. Over die slechtvalk... In Utrecht. Goed, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Kunt ons ook volgen op Twitter. Hashtag GML Radio is het adres daar. Zometeen, na half elf, Prem Radek die ergens in een bus zit met in ieder geval een onderzoeker van TNO. Ja, dat is helemaal waar, Sven Kokkoman. Goedemorgen. Je gaat straks in de auto stappen om weer naar huis te rijden. En dan ben je altijd zo'n lieve, aardig mens. Maar je gedrag verandert, hè Sven. Jij bent echt zo'n hufter in het verkeer, toch? Die gewoon iedereen van de weg drukt en bumper kleeft. Nee, hey, nee, nee, niet meer. Ik ben ontzettend nou. mild en rustig geworden, Prem. Jij? Nou... En precies, nou, ik ook. En precies daar gaat het om. Want uh, dokter Marike Martens is een onderzoekster van de TNO. En die heeft onderzocht hoe je mensen hun rijkgedrag kan beïnvloeden. En ik heb de verkeersdeskundeloog, professor Broekhuis, ook hoogleraar verkeer en transport bij de TU in Delft. En luisteraars, we gaan erover praten hoe uw verkeersgedrag is, of die beïnvloedbaar is. Want hier bij de TNO in Soesterberg, niet zo ver van Hilversum vandaan... daar hebben ze heuse conferentie daarover. En ik vind het eigenlijk verspilling van ons belastinggeld. En ik vind dat ze al dat geld moeten schrappen. En daar ga ik me ontzettend boos over maken. Maar luisteraars, de bourgondische stem van Jan van den Putten... geeft u eerst het laatste nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. Vodafone kampt al uren met een grote storing. In Zuid-Holland kunnen abonnees niet bellen en mobiel internetten... als gevolg van een brand die was in een bedrijfspand in Rotterdam... naast een gebouw met gevoelige apparatuur van Vodafone. Bloedbank Sanquin zegt geen homo's te weigeren... maar wel bloed van mannen die seks hebben met mannen. De Tweede Kamer heeft Sanquin opgeroepen om homoseksuelen toe te laten... maar volgens Sanquin is er dan kans op besmetting met HIV. In de Turkse hoofdstad Ankara is het proces begonnen tegen de leiders van de militaire coup in 1980. De aangeklaagden zijn de 94-jarige oud-president Evren en de toenmalige luchtmachtchef, die is nu 86. Tijdens Evrens bewind werden in Turkije honderdduizenden mensen opgepakt, velen werden gemarteld. En het treinverkeer heeft steeds meer last van mensen die langs het spoor wandelen. Het aantal spoorlopers is vorig jaar gestegen met ruim 8% meld Pro rail. In 2010 waren het er nog geen 2500 meldingen. Een jaar later al bijna 2700. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Radakation. De auto, onmisbaar in onze moderne maatschappij. Hele studies worden gedaan over de vraag hoe we de auto kunnen laten staan... en andere manieren van transport kunnen nemen. Minutieus worden autobewegingen gevolgd. Vandaag vindt hier bij TNO in een conferentie plaats. Het thema is slim op reis hoe we in de toekomst anders moeten omgaan met mobiliteit. Ze gaan praten over de vraag hoe krijgen we mensen zover dat ze hun gedrag veranderen... en bijvoorbeeld de spits zuinige rijden, thuiswerken... of kiezen voor een andere vervoerswezen. Luisteraars, ik vraag me gemoeden af of dit wel zin heeft. Al vanaf de jaren 60 denkt de overheid dat de mens te vormen is naar hun beeld... terwijl de realiteit is dat de auto gewoon het beste vervoermiddel is. Maar ja, al die beleidsmakers zitten in de Randstad met een geweldig veenmatig openbaar vervoer. Ze hebben geen flauw idee ervan hoe het is om een echte hardwerkende Nederlander te zijn die niet zonder auto kan. Daarom zeg ik concentreer onderzoek liever naar hoe je hufterig verkeersgedrag zoals bumperkleven kan aanpakken in plaats van tijd en energie te besteden aan een doodpaard. Stop al dit soort congressen en conferenties, stop alle subsidie hieraan... we kunnen ons belastinggeld wel beter gebruiken. Want luisteraars, bent u beïnvloedbaar? Kunnen ze u manipuleren om de auto te laten staan of anders te rijden? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaatntr.nl... en de tweets kennen naar hekje Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Dr. Marieke Martens van TNO, u onderzoekt verkeersgedrag. Uh, zijn wij beïnvloedbaar? Jazeker, wij zijn beïnvloedbaar. Wij zijn niet altijd makkelijk beïnvloedbaar en ook niet allemaal op dezelfde manier. Maar we zijn zeker beïnvloedbaar. En hoe, hoe heeft u daar een voorbeeld van, van hoe wij beïnvloed zijn om ons autogedrag te veranderen? Um, ja, daar kan ik wel een aantal voorbeelden van, uh, van noemen. Um, eigenlijk is het uh, in de psychologie heel makkelijk. Mensen doen dingen omdat ze er meer voordelen bij hebben dan nadelen. Dus op het moment dat je kan gaan sleutelen aan de voordelen die iemand bij een bepaald gedrag heeft, of misschien de nadelen die iemand daarbij ervaart, dan kun je dus inderdaad mensen motiveren om bepaalde dingen te doen. En beïnvloed je dus hun gedrag. Ja, maar een concreet voorbeeld nu van de afgelopen 40 jaar? Uh, nou, een heel simpel voorbeeld is... Uh, als je mensen zachter wil laten rijden... dan kun je bijvoorbeeld verkeersdrempels aanleggen. Dat is een voorbeeld wat vaak wordt genoemd... omdat het heel direct effect heeft. Ja. Maar wij roepen altijd... dat is eigenlijk niet zo'n heel goed voorbeeld... Want het beïnvloedt wel het gedrag, maar eigenlijk moet je gaan sleutelen aan... waarom rijden mensen te hard en moet je dat veranderen. Want er zijn ook allerlei nadelen bij verkeersdrempels... zoals mensen die in de buurt wonen die uh, last hebben van afremmend en optrekkend verkeer. Maar een mooi voorbeeld uh, in het thema van de Verkeersgedragsdag vandaag is het slim op reis. Uh, niet iedereen vindt het leuk om in de file te staan. Dus als je mensen nou op een bepaalde manier een voorbeeld kunt geven bij het niet in de file staan dan um, daar kun je wel een hoop mee bereiken. Dan bereik je niet iedereen, maar bereik je, bereik je misschien wel net... dat percentage dat je nodig hebt. Luister, nu is het vervelende. Ik ben, zoals je weet, groot fan van vrouwen. En dan denk ik, dit is een dokter die is gepromoveerd. En die gaat in klare, heldere taal praten. En mevrouw Martens, dan begint u ook weer... Kijk, laten we het simpel zeggen. Um, natuurlijk kunt u mijn gedrag beïnvloeden als uw autorijten zo giga duur maakt... en me constant in de file zet dat ik liever de trein neem. Maar dat willen we niet, want daar zit alles vast. Ja. Dus als je een normale auto neemt, ja. dan is de auto toch het leukste om in te stappen... als je van A naar B wil? Ja, absoluut meens. eens. En daarom hebben zoveel mensen een auto... en stappen zoveel mensen een auto. Ja, en dat kunt u toch nooit beïnvloeden? Ja, dat kun je wel beïnvloeden. Uh, het leuke is namelijk dat wij willen ook helemaal niet iedereen uit de auto krijgen en ook helemaal niet op elk moment. Dus wat je wil is op bepaalde momenten dat mensen misschien helemaal niet gebaat zijn bij het in de auto stappen uh, mensen uit de spits halen bijvoorbeeld. En wat je nou ziet is met het uh, uh, meer thuiswerken dat mensen bijvoorbeeld één dag in de week thuiswerken of uh, dat je de afspraken om tien uur gaat maken in plaats van negen uur. Maar autorijden is gewoon ook heel erg leuk voor heel veel ja. mensen. Maar heeft u nog een concreet voorbeeld waar die beïnvloeding heeft gewerkt? Uh, ja. Um, enorm veel voorbeelden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar dat thuiswerken. Dat heeft heel veel effecten. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over het gedrag in de auto zelf. Dan zijn er allerlei slimme snufjes in de auto die jou helpen om uh, bijvoorbeeld uh, veiliger te rijden. Ja, maar dat heeft niets te maken met dat verspeelde geld van de belastingbetaler. Maar professor Brokuis, hoogleraar Verkeer en Transport bij de TU Delft. En ook bij de Rijksuniversiteit in Groningen. Allebei, ja. Allebei. Um, dat is de marktwerking. Ik bedoel, uh, die auto's, uh, we gaan de TomTom -tom of een navigatie of Garmin of voetmagneten erin zetten, omdat mensen uh, die, die fabrikant zien dat die auto beter verkoopt. Je zet de airbags erin, ze werden verplicht gesteld. Maar dure auto's hadden het al. Mercedes mm -hmm, had zeker. het al. Dus de, de, de marktwerking die zorgt toch veel meer verandering in ons verkeersgedrag, is altijd een soort verspeelde geld... Ja, schoppen. marktwerking. dat klopt. Maar dat betekent wel dat de fabrikanten van die apparaatjes waar u het over hebt... ze maken voor de klanten om ervoor te zorgen dat die mensen dat prettig en leuk en, en, en, en comfortabel vinden. Maar heel vaak wil de overheid nou juist ervoor zorgen dat mensen niet op de verkeerde moment... zoals Marieke Martens net zei, op de verkeerde moment namelijk allemaal tegelijk in die spits gaan zitten rijden. Dus daar moet je dan iets anders voor gebruiken dan zeg maar de marktwerking, want je wilt nu juist dat je mensen motiveert... om op andere momenten te gaan rijden en soms op oh. andere manieren. Maar dan is de, de overheid de eerste die begint... want dan kan je als overheid nou, zeggen, dat hoeft niet ambtenaren beginnen om zes uur zocht, nee. nee, nee dus of nee, ambtenaren ja. beginnen om elf uur, dan is het... Nou, zo dat is ook zo, de ambtenaren die worden ook gestimuleerd... om deels thuis te werken, op andere momenten te werken... dus de overheid begint daar zelf al mee, hoor, dat is helemaal geen punt. En dus bovendien sluiten ze convenanten met bedrijven... er zijn er al een aantal, met name grote bedrijven, die daar al in stappen... Om ervoor te zorgen dat ook hun werknemers aan zulke structuren meedoen. Zodat je zeg maar, die, die, die spits veel meer spreidt en steeds minder echt maar, enorme pieken daarin hebt. Maar professor Brokkers en dokter Martens, u bent beide psycholoog. Ja, oké. Okay, dus, okay, nou, dus het gaat me hier om. Je, je kan allerlei middelen toepassen. Maar als we de maatschappij hebben ingericht, dat je van half negen of negen tot vijf werkt. Dat kan u op uw vingers... Ja, maar dat maken. is heel best veranderbaar. Dat, waar, waarom moet dat zo uh, nodig? Van 9 to 5? Dat, dat, nee, dat, dat, dat, dat is al lang ook helemaal niet meer zo. Er zijn heel veel... Neem bijvoorbeeld het instituut waar ik werk. Vroeger ging dat inderdaad om 8 uur kwart over acht open. Ja. En om 6 uur ging het dicht. Ja. He, dus een beetje voor, een beetje daarna. Tegenwoordig kun je er uh, veel vroeger terecht. En je kan er tot s'avonds 10 uur werken. En dat zie je. Sommige van mijn collega's doen dat ook. Die komen om 10 uur. En die werken ja. door tot 9 uur s'avonds. En dat is vanzelf gegaan eigenlijk. Oké, okay, dan hebben we het over de beïnvloeding van het werk. Ja, maar als je dus zeg maar de voorwaarden makkelijk maakt voor mensen... Ja. dan komt gedragsbeïnvloeding vanzelf tot stand... Dat, dat weten wij ook uh, ja. uit onze onderzoeken. Dat mensen, als je ze de vrijheid geeft om zeg maar, zelf keuzes te kunnen maken. Ja. dan richten ze hun leven in naar eigen comfort. Juist. En dan, want Tjarek Reinigga begint alweer met de tweet. Ga je binnen 25 minuten laten bekeren door een beter inzicht? Nee, dat ga ik niet doen. Um, uh, uh, Oké. Okay. Luisteraars, u, u weet het, u mag altijd bellen. 0800 1121. Ik ga mijn vraag ietsje veranderen. Bent u beïnvloedbaar? En bent u eerder beïnvloedbaar door marktwerking of door al die overheidscampagnes. Wat beïnvloedt u meer? 0800-1121 mail naar primtimeapenstaatntr.nl en de tweets kunnen naar hekje Primtime Radio 1. Professor Broekhuis, uh, als ik nou even puur kijk naar het verkeersgedrag in het verkeer... dus we komen straks weer terug, uh, uh, mevrouw Martens, op hoe je het, het doet... maar uh, ik stap in de auto, ik ga rijden. De manier hoe ik reed, dat is gevormd door mijn opleidingen, als ik door het gedrag wat ik heb. De ervaring die u hebt, maar uw persoonlijkheid ook. Oké, nu als ik mijn rijbewijs ga halen, dan leren ze me wel, dan heb ik examen of ik de verkeersregels Ja, de rijlessen zijn bedoeld om de examinator voor de gek te houden, zodat u een rijbewijs krijgt. Ja. Dus niet maar dan kunt u nog niet echt goed rijden. Nee, maar dan zou je toch eigenlijk ook een persoonlijkheidstest erbij moeten doen. Nou ja, kijk, als u uh, mij gaat vertellen dat uh, mensen hun rijbewijs moeten verkrijgen als ze uh, aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot persoonlijkheid voldoen, dan denk ik bij mezelf: nou, meneer Prem, ik weet niet of dat wel zo heel erg uh, verstandig is om dat te doen. Kijk, persoonlijkheid, als, als dat gaat meespelen in wat je wel en niet mag in deze maatschappij, nou, dan, uh, we, dan weet okay. ik. Kijk, u hebt u, ik. Ik neem aan dat u dan wel begrijpt dat soort inrichting van het land die wij. Niet niet wenselijk, vind je. Nee, u hebt helemaal gelijk. Maar dan komt nu de volgende vraag. Als mensen daar rijden, hoe kan je ze. Kijk, we hebben flitspalen. Ik, ik rij niet meer harder nee. dan 110. Ik heb een cruise-control die erop. Ja. Ik zet hem wel op 102, nooit op 100. Nee. Op 102 en dan. Hè, wat Want dan ik... word je niet bekeurd. Nee, ja. ja, en wat <laughs> ik, werd, ik werd moe ik van al die bekeuringen. Dus ja, via bestraffing helpt het niet. Ja. ja, maar het is wel een vervelende manier. Hè? Dat bedoelt u eigenlijk te ja. zeggen. Ja. Zijn er andere betere manieren? Uh, nou, kijk, het zou wel goed zijn als, als mensen ervan doordrongen zijn, uh, en dat is natuurlijk niet eenvoudig hoor, uh, dat als we met z'n allen, uh, laten we zeggen, uh, optimaal gedrag vertonen, dat de doorstroming beter is, dat het milieu minder uh, beïnvloed wordt, dat het voor iedereen uiteindelijk beter uitpakt. Ja. Maar dat is wel heel erg lastig. Dat betekent dat je dat tussen de oren van alle mensen moet krijgen. En dan komen we waarschijnlijk ook bij uw type mensen... Uh, ik hoorde u in de inleiding al het woord huften noemen. Ja. Uh, tegen Sven Kokkelman. Ja, ja kijk, voor, voor de, er, er, en daar hoort die persoonlijkheidstest van u natuurlijk eigenlijk ook bij. Er zijn natuurlijk altijd mensen in deze maatschappij... dat is een klein percentage, die heel moeilijk zo niet... ...onmogelijk te beïnvloeden zijn in termen van dat ze goed gedrag gaan vertonen... ...wat goed is voor iedereen. En ja, die mensen die zijn ook vaak onverbeterlijk ja. uh, Daar da vinden we er ook een flink aantal, al regelmatig van in de gevangenis bijvoorbeeld. Ja, maar professor Marten, uh, sorry, Martens, sorry, dokter Martens, nu uh, gaat het bij mij erom. Het is nog niet professor, uh, maar duurt niet het lang meer hoor. Nee, maar dokter Martens, kijk, het gaat me hierom. Um, al dat geld wat u nu gaat besteden aan congressen... hierover kunnen we dit geld niet liever besteden aan congressen over dat rijgedrag? Nou, ik zal u nog sterker vertellen. Er wordt helemaal geen subsidie verleend aan dit congres. Punt 1. Hier ja. komen mensen bij elkaar die kennis willen uitwisselen. Om de wereld beter te maken. En mensen te beïnvloeden waar dat nodig is. Uh, ik denk dat je beide moet doen. En ik denk dat uh, je ook vooral in uh, de beïnvloeding. Niet alleen moet gaan zeggen. van We gaan iets met een campagne doen. Want de campagne heeft maar heel beperkt. Ja. Op een ja. klein gedeelte effect. Het ja, werkt vaak heel minimaal. Ja, de hoor. hele bob alleen, Nou, een is, is, is juist is wel, een voorbeeld ja. die wel goed werkt. Het werkt het wel? Ja, maar dan moet je. Ja heel veel voor doen, hè? Oh, en België hadden ze een heel leuke... Uh... Ah, okay. De rijden is net zo dom als snel vrije. Die vond ik een van de beste die er was. Want die sprak meteen aan. Maar ja. wat dan wel interessant is. Is dat vaak worden ge campagnes geëvalueerd op. Kenden mensen ze en vinden ze leuk of grappig. Maar wat natuurlijk het meest interessant is. Is om te kijken of ze echt het gedrag beïnvloeden. Ja. En dat is hetzelfde met een sigarettencampagne. Je kan daar inderdaad op zetten. Als u rookt gaat u dood. Ja. Maar dat weten mensen wel. Dus dat gaat je gedrag nooit beïnvloeden. Nee dus... want ik wil graag dood. Eigenlijk wil ik die sigaretten Eigenlijk Uiteindelijk vanbegaan. gaat iedereen ja. dood. Ja. Ik wil ze aanklagen want ik rook en ik wil dood. Maar ik ga maar niet dood. Nou, nou nee precies. Irritant. Er zijn ook andere manieren voor in het verkeer, hoor, om nee, daar wat nee, aan te doen. Nee, maar dat vind ik het, het andere mensen. Martin Kroon, goedemorgen. Goedemorgen. U, uh, ik, u had al een mail gestuurd, die zou ik voorlezen, omdat die zo interessant was. Maar u mag het zelf vertellen. U bent instructeur van de nieuwe <lacht> rijden. Wat is dat? De nieuwe rijden is uh, rijden met minder toeren en wat minder uh, agressie, minder dynamiek. En uh, dat was ooit bedoeld om uh, vooral zuiniger te rijden. Nou, daar is het heel goed voor. Uh, je kunt zo 10, 20% procent zuiniger rijden elke dag dan. Uh, maar wat blijkt uit uh, uh, pilot projects, zoals dat heet, uh, dat als je mensen zo'n training geeft, en kan met een halve dag uh, kan dat, en je zorgt dat ze heel duidelijk zien uh, via feedback hoeveel dat oplevert, dan blijkt ze ook opeens veel veiliger te gaan rijden. Tot de halvering van het aantal uh, ongevallen kan dat leiden en botsingen en vooral schades. Dat blijkt uit allerlei fleet owners. Martin, maar nou, als, ik nu, dus, Martin, als ik nu luister en ik wil me opgieven voor het nieuwe rijdencursus, wat kost het en waar moet ik zijn? Nou, ga maar naar www.hetnieuwerijden.nl. Daar uh, zijn allerlei doorlinks, zelfs <coughs> de ANWB geeft uh, zo'n soort training. Het is helaas een beetje ingezakt in de aandacht omdat het ministerie uh, geen uh, campagnes meer voert. Dat is heel jammer. Ja, want, want luisteraars, ik luid, moet u vertellen, effectief. Martin Kroon is oud-beleidsambtenaar mm. van het ministerie. Jullie ja, je... kennen hem wel. Ja, jullie kennen hem wel, die heeft dit opgezet. Maar Martin, hier is heel veel belastinggeld toch in gaan zitten? Helemaal niet. Dat was juist... Uh, dat is ook helemaal uitgerekend door accountants. Dat was buitengewoon effectief, ook voor het milieu, maar ook voor de verkeersveiligheid. want. Wat kost nou één dagje training? Dat doe je ook voor computercursus. Maar daarna kun je levenslang veiliger en veel zuiniger rijden. Dus dat verdient zichzelf in een paar maanden terug. Oké, okay, maar maarten mensen kunnen naartoe gaan. Wat kost zo'n dagje? Nou, dat, zit, uh, dat zijn marktprijzen. Uh, Gewoon 200 euro, iets in die okay. buurt. En dan heb je ook een leuke dag. We okay, kunnen een beetje bedrijf doen, er zijn allerlei opleidingen, VVCR, eh, ga maar op internet ja, straks kijken. Het dat is hetduwerijden.nl en ik maak graag reclame voor Martin. Hartstikke bedankt dat je even hebt gebeld, Martin. Uh, uh, Dokter Martens, even, even nog wat puur, het spreekt me net in mijn hoofd, want uh, uh, Martin Kroon zegt dit. Dus het zijn inderdaad dingen, dat via cursussen kan je beïnvloeden. Maar die beïnvloeding is voor marktpartijen... Ja. Ook ontzettend interessant. En er wordt heel veel onderzoek gedaan door bijvoorbeeld bedrijven in de navigatie of autobedrijven naar het menselijk gedrag. Ja. Is er een uitwisseling van die informatie die die bedrijven hebben en, en, en overheden? Gedeeltelijk. Als kennisinstelling wil je eigenlijk dat iedereen alle informatie deelt. Want ja. daar word je met z'n allen slimmer van. En kun je dus ook gedrag op die manieren in beïnvloeding op die manier inzetten. Maar wat je ziet is, met name in de marktwerking, op het moment dat een automobielfabrikant een heel mooi slim uh, dingetje heeft bedacht voor in de auto, een systeem wat bijvoorbeeld uh, jou gaat vertellen dat je vermoeid raakt, daar zit best heel veel kennis achter en uh, heel veel mensen willen dat ook kunnen. Dus die kennis wordt dan minder gedeeld omdat ze dat met name als een comfort of als een, een, een uh, veiligheidssysteem op hun auto willen zetten. Okay. Dus die informatie wordt minder, uh, minder gedeeld. Maar binnen kennisinstellingen onderling. En zo'n dag als vandaag wordt wel heel veel informatie uitgewisseld. Zodat we met z'n allen die kennis ook kunnen Bundelen. Professor Brokkuis, ja. um, ik, ik erger me aan iets de drang om ons gedrag... met zoveel mogelijke regels ja. proberen te sturen. Uh, uh, uh, uh, en ik geef altijd als voorbeeld dat in bepaalde staten in Amerika... bij wegen van gelijke rangorde, ja. is de regel wie het eerst op de hoek komt... die heeft voorrang. First come, first go. Ja. Ja. En dat uh, in Nederland rechtskomend verkeer voorrang... en dat er in Amerika, bij die staten waar het geld significant... Minder aanrijdingen zijn op kruispunten dan in Nederland. Ja, het dwingt ook tot rustiger rijden. En ja. dat is aardig vergelijkbaar met, vergelijkbaar met wat we in Nederland op sommige plekken hebben. Dat je namelijk, zeg maar, alle, in feite alle regels, alle inrichting, dat je die verwijdert zodat mensen met elkaar uh, in, uh, in interactie zelf de regels als het ware maken. Dus Heb je zeg dat in maar, Nederland? Nou ja, dat noemen wij met een uh, niet-Nederlands woord shared space. Dus zeg maar gedeelde ruimte. Ja. Dat op sommige plekken uh, in Nederland, in, in kleinere steden en uh, grotere dorpen... met name in het noorden van het land, maar ook wel een paar in Denemarken, Duitsland en Engeland... Nee, maar de, in kruispunten, kruispunten ingericht worden door de inrichting juist weg te nemen. Serieus? Een, het, dorpje, het dorpje waar ik vlakbij woon, Haren. Ja. Onder Groningen. Ja. Daar is het dorpskern, de, de, de, de Hoofdstraat, is zo ingericht, heringericht dat alle als het ware regels, de verkeerslichten zijn er weggehaald, voorrangsborden zijn weggehaald, haaientanden zijn weggehaald. Zodat de mensen die daar komen, op de fiets, wandelend, met de auto, de bus en ook vrachtauto's, dat die met elkaar moeten regelen dat je dus niet in botsing komt. Dus iedereen mindert zijn snelheid. Ik eh, bedoel, tenminste de, de, de gemotoriseerde verkeersdeelnemers, ja. dat moeten ze wel. Want anders ben je niet in staat om fatsoenlijk die interactie... Hè, dus zeg maar via oogcontact, gebaren maken, ja. naar elkaar... ja, ga jij maar eerst, ja. oh, dank u wel. Dat, dat, dat maakt ook dat er een soort sfeer komt te hangen op zulke plekken... die eigenlijk in feite precies is waar, waar we het over hebben... Niet agressief, niet asociaal en, en, en, en toch, gek genoeg, ook niet minder efficiënt. Serieus, en hoe lang is dit er en al dan? als laatste, uh, nou een jaar of tien inmiddels. Serieus? Ja, het is een initiatief wat ooit ontstaan is in Nederland. Uh -huh. En uh, de grote voorvechter daarvan uh, was de heer Hans Monderman... die bij de Provinciale Staten van, uh, van Friesland heeft gewerkt, voor zover ik weet. Die is helaas overleden, twee of drie jaar geleden. Maar het, het wordt uh, zeg maar een soort initiatief die steeds meer wordt toegepast... in, in, in dorpskernen, kleine stedenkernen om ervoor te zorgen dat nou, mensen wat uh, beter en socialer met elkaar omgaan... en dat dus ook in feite eigenlijk uh, je een, een doel bereikt wat je altijd als, wilt, wilt als overheid... dat er minder hard gereden wordt, dus minder vervuiling plaatsvindt. En bovendien pakken ze het vaak aan om dan zeg maar, die kruispunten... die vaak lelijk zijn met stoplichten ja. en, en, en dranghekken en weet ik voor wat allemaal niet... Dat, dat, er wat mooier en, en vriendelijker uitziet. Maar als de, de resultaten zo goed zijn, waarom wordt het niet dan nou, meer dat plekken is, gedaan? Dat dat is niet in Amsterdam zo... zou, het, uh, zou het zeker niet werken. Want dan kwam er geen automobilisme door de stad. Omdat er een continue stroom van voetgangers ja, is. Maar ja, maar Amsterdam ja. hebben... Ik woon er en ik zweer het u. Ze hebben daar een links mislukt is... stadsbestuur. <laughs> wat auto's haat. Want als ik kijkt naar Rotterdam. Dat is veel vriendelijker in de binnenstad voor auto's dan Amsterdam. Ja, ja, het dat is kost. een verschrikkelijk arrogant stadsbestuur. Dat mensen die auto's hebben haat. Weet je wel? Het zijn van die links rechtsvullen mensen. <laughs> Die liever met hun fietsjes gaan en iedereen met een grote auto wel. Maar waarom we dat niet overal kunnen implementeren is uh, onder andere... Om, als je iets weet over de achtergrond van dit type gedrag wat het ja. uitlokt. En want in feite wat je dus doet is je komt op een, uh, een kruispunt af of op een, een, een weg af... waar, ja, dat ziet er een beetje eng uit, want er is niks geregeld. Dat ja? betekent dat je zelf goed moet opletten, ja. zelf contact moet zoeken met de andere verkeersdeelnemers. Dat is een beetje eng. En, die, en wat je dus in feite krijgt, is je creëert daar onzekerheid. Nou, onzekerheid kan wel, maar niet, niet de hele tijd. En het is niet okay. erg om op een kruispunt af te gaan waar je enige onzekerheid creëert, waardoor mensen wat voorzichtig gaan ja. rijden. Maar je, als je dat in heel Nederland zomaar overal zou doen, dan zou je niet meer vooruitkomen. Nee, ja, ik denk wat Marieke Martens net ook zegt in Amsterdam. Nou, dat zal erg lastig worden, hoor, in het centrum van Amsterdam ja, om het Amsterdam. daar te doen. Ik ben Amsterdammer, dus ik mag Amsterdam ledigen. Ja, Goedemorgen, ja. Edwin. U, u bent ja, goed. U bent ambulancechauffeur. Vertel. Ja, goedemorgen, Prem en overige luisteraars. Uh, ja, ik ben een ambulancechauffeur. We zijn partner van ambulancechauffeurs in de veiligheidsregio bij de veiligheidsregio noord holland Noord. En uh, ik maak toch wel regelmatig mee dat, uh, dat mensen gedrag vertonen tijdens, uh, nou als ik een spoedrit heb of een gewone uh, rit, maar met name een spoedrit, waarbij ik gebruik maak van mijn optische geluidssignalen, mm -hmm. dat mensen zeg maar gedrag vertonen, dat ze dus gas geven in plaats van afremmen. He, als ambulancechauffeur ben je opgeleid ook en werk je ook zodanig dat je de mensen de gelegenheid geeft dat ze uh, ja, ruimte kunnen bieden om uh, dat ik voorrang uh, kan krijgen. Dus ik vraag voorrang natuurlijk, neem het niet ik vraag, door mijn optische en geluidssignalen en door uh, goed contact te hebben met de mensen, met de verkeersdeelnemers. Maar ik maak toch veel mee dat mensen juist net op het moment dat ik aan het inhalen ben, gas geven. Met het gevolg, je bewijst bijna een... Uh, een propale aanredding krijgt, of zoiets dergelijks. En hoe wil jij dat soort hufters beïnvloeden, Edwin? Ja, nou ja, ik kijk, je kunt het hufters noemen. Soms is het vaak ook uit paniek of zo. Dat kan iemand zijn, dat hoeft geen hufters te zijn. Van, oh god, wat moet ik doen? Mensen weten het vaak niet. En hoe je het kunt beïnvloeden is, ik zie graag dat de overheid daarin veel meer creativiteit in steekt. Nog een campagne, Edwin, we moeten bezuinigen. En het katje ja, is wel een okay. miljarden moeten ze wegsneden. We hebben geen ja, geld. Ja, nou, nee, oké, okay, nou ja, kijk, ik, ik ben, ik, wat, wat ik al zei, ik ben part-time ik werk dan wel 32 uur. Ja. Ik, daarnaast ben ik uh, een kartonist een mixed media kunstenaar. En vanuit die hoedanigheid heb ik bedacht de FV-chillen ambulance. <laughs> uh, moet je maar, maar googelen, FV-chillen ambulance. En dat is een oude ambulance, of, even, een ambulance vol met spullen en mixed media. Daarin lichten we de mensen op scholen en zo en, uh, het gehoord van wat je kunt doen. Nou, Oké, okay. die, die, die, die vind ik een goeie. Je, uh, vind ja, ik nou ja, goeie moet je mij even, even kijken. Op de even de ambulance, gaan we zeker doen. Dank u wel voor het bellen, Edwin. Um, um, uh, ik moet u wat vragen, uh, mevrouw Martens. U bent vrouw en Marianne, mijn regisseur, dat is een vrouw die helemaal niet kan rijden. Die zit ook altijd... En mijn ervaring is dat meestal vrouwen slechter rijden. U kunt het nu zeggen, want u weet alles van het verkeer. Klopt het dat vrouwen slechtere chauffeurs zijn? dan mannen. Uh, het antwoord is nee. En dat is niet alleen omdat ik een vrouw ben. Uh, die vraag komt overigens uh, heel vaak naar voren. Want dat is een heel erg leuk onderwerp waar, uh, waar ja. mensen over willen praten. Uh, in de statistieken uh, kun je het ook niet op dezelfde manier terugvinden. Je kunt wel kijken naar mannen en vrouwen. En veroorzaken vrouwen bijvoorbeeld meer ongevallen. Maar uh, dat is dus niet zo. Wat wel bepalend is, is rijervaring. Dus wat je ziet is mensen die meer op de weg zitten... of mensen die minder op de weg zitten. En wat wel algemeen bekend is... is dat vrouwen vaak minder kilometers maken dan mannen. Ja, dus het klopt wel. Omdat ze minder kilometers maken... Ze hebben ze minder ervaring. En zijn ze dus minder goed. Nee, het is precies andersom. Als je dus corrigeert voor de aantal kilometers die je maakt... zijn ja. er dus geen verschillen tussen mannen en vrouwen. Nee. Okay, maar, maar mannen en vrouwen zijn wel andere rijders... in die zin dat... Uh, He, dan gaan we even heel erg in stereotypen praten. Dus er zijn enorm veel uitzonderingen. Maar wat je wel vaak ziet is dat uh, in het spitsverkeer nemen iets veel uh, ma meer mannen deel. En uh, mannen hebben wat minder problemen om bijvoorbeeld ook in onbekende omgevingen te rijden. Ja. Vrouwen hebben vaak wat, me wat meer moeite om zich bijvoorbeeld in steden te oriënteren uh, in een onbekende stad. Okay. Uh, ik, ik kreeg hier van Wilco Benning. Ik ben vrachtwagenchauffeur en veiligheid mag van mijn voor niks kosten. En truckfabrikanten willen er veel aan winnen. Ja. Uh, uh, werkbeïnvloeding via bedrijven. Um, ja, maar niet alleen. En um, vaak zie je dat er heel vaak gestuurd wordt op... Uh, we gaan uh, uh, dit of dit of dit doen, maar je moet alles doen. En dat zie je heel duidelijk ook met dat zuinig rijden. Ik kwam net naar voren, dat wordt vaak bij um, vrachtwagenchauffeurs... Uh, enorme kostenbesparingen uh, zijn mogelijk door mensen zuiniger te laten rijden. Maar aan de andere kant, als jij dus alleen afgerekend wordt op... om acht uur moet die vrachten aanwezig zijn bij de klant... dan krijg je dat nooit voor elkaar. Dus het is en, en, n. Oké, okay, en dan heb ik hier nog van Mark Westendorp. Lease reden reed tot minder verantwoord uh, en kostenbesparend terug, omdat mensen een reden. Je moet ze juist dezelfde kosten laten maken. Hmm, verantwoordelijkheid da hè. En ja. een leasebak is natuurlijk niet van jezelf. Daar da da da hoef je ook niet om te malen, want dat ding leef je na anderhalf of twee jaar weer in. Ja. Dus uh, ja, dat daar hoort een mentaliteit bij, die weinig uh, eigen verantwoordelijkheid uh, in zich bergt. Oké, okay, dus uh, daar had ik. Oké, okay, de laatste bij is: meneer Salamani. Salamoni. Goedemorgen meneer Salamoni, zegt u het maar. Goedemorgen, ja. Nou, wat hebben wij gemaakt? Wij hebben een, uh, wij hebben een bedrijf opgezet die zich richt op uh, het ontwijken van files. Wij hebben een netwerk van 95 sportscholen door heel Nederland gemaakt, waarbij je met één abonnement toegang hebt tot al die sportscholen. Nou, wat is er nou mooier dat een vrachtwagenchauffeur op een van die 700.000 wheelrijders zegt tijdens de file: ik heb daar geen zin in. Weet je wat, ik pak die eerst een afslag en ga even een uurtje fitness. Nou, Borten. meneer Salamoni, ik stel voor dat die mensen de afslag pakken en een goed boek gaan lezen. Of dat ze de afslag pakken en naar primtime luisteren. Ook, ook. Maar helaas, primtime, je bent niet altijd om zes uur, hè? Nee, dat is maar we hebben een groot, We hebben een heel groot probleem en dat is dat die mensen eigenlijk te weinig bewegen. Nou. Meneer Salamoni, u bent heel ja. slim en u hebt mooie reclame gemaakt. Dank u wel. Wat ik wil zeggen, uh, mevrouw Martens. Kijk, dit zijn slimme ondernemers. Die... Ja, zeker. Die proberen we uit de markt te halen. Ja, Ja, ja en dit, dit soort mensen denken na en maken daar een keten. Dit is veel, waarom lukt het die overheid maar niet? Nou, die overheid lukt het ook wel, maar je, je moet heel veel dingen doen. Kijk, waarom zou het voor deze manier aantrekkelijk zijn om dit op deze manier in de markt te zetten? Nou... Mensen doen dingen als ze ergens voordeel bij hebben. En uh, op het moment dat je het dus heel aantrekkelijk maakt... Er wordt ook steeds meer uh, via serious gaming en gamingachtige zaken gedaan. Mensen zijn bereid om hun vrije tijd op te offeren aan allerlei zaken... waar ze formeel ook niks bij uh, te winnen hebben behalve een leuke tijd. Uh, dus je kunt heel veel als je het maar aantrekkelijk maakt voor mensen. Ik uh, laatste Raymond Biroet. die zegt Primtime. Gisteren nog een bus achter mijn bumper op 2 meter met 50 kilometer per uur. Van Veolia wilde stoppen en de ASO aanspreken. Maar durfde niet. En om u te laten zien hoe goed onze luisteraars zijn. Meneer Nico Jansen. Mooi item bij Prim. Uit programma blijkt dat politici en bedrijven geen benul hebben. Van effectieve psychologische gedragsbeïnvloeding. Is dat een goede conclusie? Dat, dat kan wel beter. Ja, dat kan zeker beter. Ja, ik ik dank professor Broekhuis en dokter Marie. Ik dank mijn gasten en bellers, mailers en twitteraars, luisteraars... en natuurlijk de Nederlandse belastingbetalers... de co-financiers van de publieke omroepredactie... Rien Aerts, Fatima, Abaya, Marjo Zuilen en Marianne Bakker... die ook regie deed, productie, Hans Twin, Momo Saru en Nick Harbers... techniek, logistiek en transport: Marien Albertsboer... eindredactie, primraar, ik Primtime is een NTR-programma. Ga naar de website primtime.nl waar u alle reacties kunt zien... en ook de uitzending kunt terugluisteren. Zo meteen Jan van den Putten, daarna de Varen met de gids.fm. Ik ben er morgen weer. Ik wens u allen veel succes. En dank u wel, bedankt TNO voor de mooie ontvangst. Tot dan, namaste, dag.